Met prijzenstorm bij Jumbo. Deze week diverse soorten Jumbo stamppot groenten en aardappelen. 1 plus 1 gratis. Lipten. 1 plus 1 gratis. Of alle knor wereldgerecht of maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. Voor die prijs. Jumbo. 5-8 nieuws. 11 uur. Het Rotterdamse meisje Wendy, dat sinds gistermiddag werd vermist, is terecht. Meld de politie. Ze ging naar de winkel van haar ouders, maar kwam daar niet aan. Wendy is teruggevonden in Rotterdam Zuid waar ze in de tussentijd is geweest en hoe het nu met haar gaat... kan een politiewoordvoerder nog niet zeggen. Intussen is een vermist jongetje van acht uit het Overijsselse Steenwijk... nog steeds zoek. Hij verdween gisteravond. Er was een melding dat er iemand in het water lag, maar er werd niets gevonden. Met hulp van tientallen vrijwilligers is tot in de nacht doorgezocht. Of, en zo ja, wanneer de zoektocht vandaag verder gaat, is nog niet duidelijk. Op Schiphol gaat het vliegverkeer weer volgens het boekje. Na alle annuleringen door het winterweer van afgelopen week... vertrekken en landen alle vluchten weer volgens schema... en heeft niemand meer op de luchthaven hoeven overnachten. Ook voor morgen wordt een normaal beeld verwacht. Vanmiddag is er nog overleg. En schaatsliefhebbers kunnen lol op, want door het hele land zijn ijsbanen geopend. In bijvoorbeeld Stevensbeek, Doren en Ammerstol... is het gelukt een mooie ijsvloer op te spuiten. In Oosterbeek was het nog even spannend, daar scheurde gisteren de slang van een waterpomp, maar er ligt nu toch genoeg ijs. Zonnige periode, en ook wat wolkenvelden. Het is koud, vanmiddag wordt het plus 1 in het zuidwesten... tot min 3 in het noordoosten. Morgen minder koud. En dat was het nieuws op 538. De 538 verkeerde Flitsmeister, zonder vertragingen... maar met snelheidscontroles. Even oppassen op de A2 Eindhoven richting Den Bosch... bij 127,7. A2 Utrecht richting Amsterdam bij 37,9. En ook oppassen op de A4. Daar zijn ze gespot tussen Delft en Schiedam bij 58,0.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 Met Sommer 12-12 onderweg. Ook luxe is die, hoor je zo meteen. Na Taylor Swift met de Faith van FIA. Light the pyro, you light the match to watch The cold bed full of scorpions, the venom stole her You possess the key, no longer drowning and deceived All because you came for me Het kan zijn dat ik tijdens de show dat, er een, uh, de, dat de telefoon van mijn manager gaat... en dat die me in, in, met een bloedspoed van het podium komt halen. Je moet nu naar huis, want uh, Evelien gaat bevallen. Het zou zomaar kunnen, maar... Uh, en dan sta ik alleen op het podium. Ja, je hoort Lux en Steve. En Lucas kan zomaar vader worden. En dus tijdens een optreden van de vrienden van Amstel Live, waar ze in staan... zomaar gebeld worden door de manager van... hé, hey, je moet nu vertrekken, ga nu naar het ziekenhuis. George is met End of Time en Radio 53. Tickets voor de vrienden van Amstel Live win je weer vanaf morgen bij de bij Radio 538 met Destiny. Vanaf maandag 19 januari. Hier met je rekening. Hé, hey, wat is nou zo'n aankoop... die nog steeds pijn doet in je portemonnee? Is het misschien wel dat nieuwe muziekinstrument dat je wilde gaan leren spelen... maar dat vooral je buren er last van hadden? Of heb je een cursus gevolgd en het enige wat je er hebt geleerd... is dat het vooral helemaal niks voor jou was? Het zou zomaar kunnen. Een voorbeeld daarvoor, hier met je rekening. Jij kan je rekening insturen via 538.nl. En wie weet betalen wij hem wel binnenkort aan je terug. Het is dat wij als DJ's van Radio 538 niet mee mogen spelen... maar anders had ik het volgende ingestuurd. Ik ben tijdens een zomervakantie ben ik met net iets te veel enthousiasme de zee ingesprongen. Maar met een zonnebril op sterkte. Ja, die ligt ergens op de bodem van Kroatië, ergens op de zee. Die ga ik nooit meer terugkrijgen. Ik zou heel graag de rekening van die bril willen insturen, maar het kan niet. Maar jij gelukkig wel, via 538.nl. Alles mag, groot of klein, als er maar een goed, grappig of een bijzonder verhaal aanziet. Insturen? Supersimpel. Kost je minder dan 5 minuten en misschien krijg je het hele geldbedrag wel terug. Maar dan moet je wel naar 538.nl gaan.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 Nothing goes to plan Don't you lose your grip In letting go of my hand Cause every single second Is a second that we can get Met de lekkers hits voor je zondag. Zometeen voor je onder andere Duimir David en Talk to Me. En je hoort ook hoe je kans maakt op tickets voor het optreden van Bruno Mars. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En op het podium onder andere Fleming, Yves Berensen, Sommieux, Guus Meuwes, Lucas en Steve, Davina Michel en Kensington. En, oh,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 Stop wishing, start met beleggen. Met tijdelijk je eerste transactiekosten tot 100 euro vergoed. Te Giro, everyone is an investor, baby. Met beleggen kun je inleg verliezen. Actievoorwaarden op Giro.nl. 18 plus speelt dus. Ja, serieus? Oh, Wat een geld. 15.000, tot verdikken. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij FOMAR. Vier vers gebakken roombotercroissants voor maar 1 euro. Elke zondag traditie bij FOMAR.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 Okay Weekend. Jouw 538. Ja. irriteer jij je ook altijd aan die artiesten... die eindeloos hun nieuwe muziek aan je teasen... maar dan nog lang niet uitbrengen. En dan tegen de tijd dat het uitkomt... dat je eigenlijk denkt, ja, nou, nu ben ik niet meer enthousiast. Dat is heel vervelend, toch? Nou, die strategie heeft Bruno Mars niet gekozen. Nee, super. Nee, deze week liet hij gewoon even heel nonchalant weten... joh, trouwens, euh, ik heb eindelijk nieuwe muziek gemaakt. Een heel nieuw album. En de eerste ga je deze vrijdag al horen. En dat niet alleen. Hij kondigde ook nog eens een nieuwe tour aan. Gewoon. Uit het niets. Hoe gaaf is dat? En het allervetste is, op 4 en 5 juli staat hij in de Johan Cruijff Arena. Hier dus in Nederland, Amsterdam. Tickets zijn vanaf komende woensdag gekoopt. Maar als je 58 in de gaten houdt, dan had je al lang kunnen zien... dat je ook tickets hier binnenkort kunt gaan winnen voor Bruno Mars. En zijn nieuws kwam dus deze vrijdag uit. Is gelijk gebombardeerd tot de 50 favorite van deze week. Hoor je extra vaak dus. Nieuwe van Bruno Mars. I just might, 58. Yes you did to boy, Buddy bij Radio 538 met een lekker stage voor je zondag. Zometeen vanaf 12 uur hoor je Jordi Warners met jouw kans op het 538 prijzenpakket. Jordi, zometeen hoe het zit. Ook Roxy Dekker komt eraan aan. The Shepard coming home. Moving too fast. Trying to catch a moment. It slips through my hands. All I see are love dark nights I'm lost without you but I'm